Dit is les 7 van uw cursus Geprogrammeerd levend Spaans. We beginnen deze les met enkele uitdrukkingen die we in het Spaans gebruiken als we over het weer praten. Zegt u ze duidelijk na. ¿Qué tiempo hace? Wat voor weer is het? Hace buen tiempo. Het is mooi weer. Hace mal tiempo. Het is slecht weer. Hace calor. Het is warm. Hace frío. Het is koud. Hace sol. De zon schijnt. Hace viento. Het waait. Het regent. We gaan deze uitdrukkingen direct even oefenen. Zegt u de Nederlandse zinnen in het Spaans. Het is slecht weer. Hace mal tiempo. De zon schijnt. Hace sol. Wat voor weer is het? Qué tiempo hace? Het is warm. Hace calor. Het waait. Hace viento. Het is mooi weer. Hace buen tiempo. Het is koud. Hace frío. Het regent. Llueve. Het Nederlandse woord vandaag is in het Spaans oi. Zegt u het enkele keren na. Hoy. Hoy. hoy Dan nu een oefening. Beantwoord de vragen met behulp van de tekeningen. Een voorbeeld. Eerst een vraag. ¿Qué tiempo hace hoy? Met behulp van de tekening antwoord u. Oi hace sol. We beginnen met één. ¿Qué tiempo hace hoy? Hoy hace viento. ¿Qué tiempo hace hoy? Hoy llueve. ¿Qué tiempo hace hoy? Hoy hace frío. ¿Qué tiempo hace hoy? Hoy hace buen tiempo. ¿Qué tiempo hace hoy? Hoy hace calor. In de voorafgaande lessen hebben we opgemerkt dat er in het Spaans drie hoofdgroepen regelmatige werkwoorden zijn. Over sommige persoonsvormen van de eerste groep, werkwoorden op ar, hebben we al gesproken. We zullen nu enkele persoonsvormen van de tweede groep behandelen. De werkwoorden van deze groep eindigen op er. Zegt u de volgende werkwoorden eens na. Comer. Comer. Eten. beber. Beber Drinken. Leer. Leer. Lezen. Bender. Bender. Verkopen. Even zelf oefenen. Lezen. Leer. Drinken. Bewer. Eten. Comer. Verkopen. Bender. Zeg de volgende werkwoordvormen na en controleer uw uitspraak: Ik eet. Yo como. Ik drink. Yo bebo. Hij eet. El come. Zij drinkt. Ella bebe. Wij lezen. Nosotros leemos. Wij verkopen. Nosotras vendemos. U leest. Ustedes leen. U verkoopt. Ustedes venden. Een oefening hierover. Een voorbeeld. Er staat een onvolledige zin. Yo como, pero él no. U maakt de zin compleet door de juiste werkwoordsvorm in te vullen. Yo como, pero él no come. Doet u het nu zelf. Yo bebo, pero ella no. Yo bebo, pero ella no bebe. Nosotros vendemos, pero ellos no... Nosotros vendemos, pero ellos no venden. Yo leo, pero ustedes no... Yo leo, pero ustedes no leen. Nosotros bebemos pero los camareros no. Nosotros bebemos, pero los camareros no beben. Pedro lee, pero nosotros no. Pedro lee, pero nosotros no leemos. Carlos come, pero María no. Carlos come, pero María no come. We gaan nu leren hoe we de tijd in het Spaans kunnen weergeven. Het Nederlandse hoe laat is het is in het Spaans qué hora es. Zegt u het eens na. Qué hora es? Qué hora es? Op deze vraag kunnen we antwoorden. Het is één uur. Es la una. Es la una. Het is vier uur. Son las cuatro. Son las cuatro. Het is vijf uur. Son las cinco. Son las cinco. Het is acht uur. Son las ocho. Son las ocho. Het is negen uur. Zon las Zon las nueve. Het is twaalf uur. Zon las doce. Son las doce. Zegt u ook de volgende tijdsaanduiding na? Het is vijf over twee. Zon las dos y cinco. Het is tien voor half drie. Son las dos Het is half drie. Son las Het is vijf over half drie. Son las tres menos Het is kwart voor drie. Son las tres menos cuarto. Het is vijf voor drie. Son las tres menos cinco. In deze oefening zegt u in het Spaans hoe laat het is. Een voorbeeld vooraf. Op de klok is het half vijf. U zegt dan. Son las 4. y media. Daar gaan we. Son las cuatro menos veinte. La las las Dan gaan we nu weer een aantal nieuwe uitdrukkingen leren. Zegt u de Spaanse woorden aan. Tener calor. Het warm hebben. Tener frio. Het koud hebben. Tener razón. Gelijk hebben. Tener hambre. Honger hebben. Tener sed. Dorst hebben. Tener ganas de. Zin hebben om. Deze uitdrukkingen met het werkwoord tener gaan we weer oefenen. Zegt u ze direct in het Spaans: Het koud hebben. Tener frio. Dorst hebben. Tener SET Gelijk hebben. Tener razon. Zin hebben om. Tener ganas de. Het warm hebben. Tener calor. Honger hebben. Tener hambre. We gaan deze uitdrukkingen nu toepassen in een oefening. Zegt u de Nederlandse zinnen in het Spaans. Wij hebben honger en zij hebben dorst. Nosotros tenemos hambre y ellos tienen zet. Nee, Pedro heeft geen gelijk. Het is niet koud. No, Pedro No, tiene razón. Het No, hace frío. Het regent. Ik heb Het koud. Llueve, Tengo frío. In voorgaande lessen hebben we al kennis gemaakt met het onregelmatige werkwoord ESTAR. Bestudeer eerst het schema in het overzicht. Nu een uitdrukking met dit werkwoord. Zegt u eens na? ESTAR DE VACACIONES Met vakantie zijn We gaan deze uitdrukking gebruiken in zinnetjes, zegt u ze na. ESTOY DE VACACIONES EN ESPAÑA Ik ben met vakantie in Spanje. We zijn met vakantie in Chili. Een oefening hierover. Zegt u de Nederlandse zinnen in het Spaans? De heer en mevrouw Bosman zijn met vakantie, maar wij zijn niet met vakantie. Los señores de Bosman están de vacaciones. Pero nosotros no estamos de vacaciones. U bent met vakantie. Usted está de vacaciones. Hier volgen een paar nieuwe woorden, zegt u krant. El periódico. El periódico. De bar. Het café. El bar. El bar. Het terras. La terraza. La terraza. Het gebouw. El edificio. El edificio. De gids. Handleiding. La guía. La guía. Het museum. El museo. El museo. De kathedraal. La catedral. La catedral. Dichtbij. Cerca. Cerca. Ver. Lejos. Lejos. Nu doe we het zelf. Zeg de Nederlandse woorden direct in het Spaans en controleer steeds uw antwoord en uw uitspraak. Ver. lejos, Het terras. La terraza. De kathedraal. La cathedral. De gids. La guia. Het café. El bar, dichtbij, cerca, het gebouw, el edificio, het museum, el museo, de krant, el periodico. Voor we deze nieuwe woorden gaan toepassen, leren we eerst nog enkele vormen van het onregelmatige werkwoord... PODER KUNNEN Zegt u het eens na? PODER PODER PODER Bestudeer eerst het schema in het overzicht. Zegt u de volgende voorbeeldzinnen eens na en let u vooral op de volgorde van de woorden in de Spaanse zin. No puedo leer este periodico. Ik kan deze krant niet lezen. Pedro puede ir al museo. Pedro kan naar het museum gaan. Podemos la guía de la ciudad en el estanco? Kunnen wij de gids van de stad in de tabakswinkel kopen? Pedro, y Elena pueden comer a las seis. Pedro en Elena kunnen om zes uur eten. Ustedes tener razón. U kunt gelijk hebben. Een oefening hierover. Zegt u de gegeven Nederlandse zinnen direct in het Spaans. De dochters van meneer Bosman... Kunnen niet naar Spanje gaan. Las hijas del señor Bosman no pueden ir a España. Kunnen wij de gids hier kopen? Podemos comprar la guía aquí? Kan ik een bus nemen om naar de kathedraal te gaan? Puedo tomar een autobús para ir a la kathedraal Carlos kan naar het café gaan. Carlos puede ir al bar. We leren nog een onregelmatig werkwoord. het Nederlandse werkwoord zeggen is in het Spaans... Decir. Zegt u het enkele malen na. Decir. Decir. Decir. Bestudeer nu. ...het schema in het overzicht van deze les... ...zegt u de voorbeeldzinnen weer na. Yo digo... ...hace calor. Ik zeg... ...het is warm. El dice... ...hace frío. Hij zegt... ...het is koud. Nosotros decimos... ...hace mal tiempo. Wij zeggen... Het is slecht weer. De werkwoordvormen die we zojuist hebben geleerd gaan we straks toepassen in de laatste oefening van deze les. Maar eerst leren we nog een paar nieuwe woorden. Het bier. La cerveza. Een glas bier. Un vaso de cerveza. De sherry. El jerez. Een glaasje sherry. Una copita de jerez. Kleine porties vis of vlees. Las tapas. De inktvis. Los calamares. Even zelf oefenen. Zegt u de Nederlandse woorden in het Spaans en controleer uw uitspraak zorgvuldig. Een glas bier un vaso de cerveza. Kleine porties vlees of vis. Las tapas. Een glaasje sherry. Una copita de jerez. Het bier. La cerveza. De inktvis. Los calamares. De sherry. El jerez. Dan nu de laatste oefening van deze les. Zeg de Nederlandse zinnen in het Spaans. Pedro is met vakantie in Spanje. Pedro está de vacaciones en España. Vandaag is het geen mooi weer. Het waait en het is koud. Hoy no hace buen tiempo. Hace viento. Y frío. Het is kwart voor tien ochtends en Pedro heeft zin om naar het museum te gaan. Son las diez menos cuarto de la mañana y Pedro tiene ganas de ir al museo. Daarna gaat hij naar een bar. Después va a un bar. Hij heeft honger en dorst en wil iets eten en drinken. Tiene hambre y sed y quiere comer y beber algo. Hij neemt een glas bier en inktvis. Toma un vaso de cerveza y calamares. Wij, Carlos en ik, hebben het warm. Nosotros, Carlos y yo, tenemos calor. Ik zeg, we kunnen naar deze bar gaan. Yo digo, podemos ir a este bar. We kunnen enkele glaasjes sherry nemen en de kranten lezen. Podemos tomar unas copitas de jerez y leer los periódicos. Maar Carlos zegt ik heb er geen zin in. Pero Carlos dice, no tengo ganas. Ik wil een gits van de stad gaan kopen. Quiero ir a guia de la ciudad. En daarna ga ik een taxi nemen om naar de kathedraal te gaan. Y después voy a tomar un taxi para ir a la cathedral. In de leesles die volgt komen enkele woorden voor die we nog niet hebben geleerd. Zegt u ze na, dan komen ze u straks niet onbekend voor hacer hacer doen dar un paseo dar un paseo een wandeling maken por por door ber ber zien la playa la playa het strand papa papa papa is mejor is mejor Het is beter dit is les acht van uw cursus geprogrammeerd levend spaans in de lessen vijf, zes en zeven hebben we weer heel wat geleerd. Hebt u gemerkt dat u zich al aardig in het Spaans kunt redden? U kunt een gesprekje met een douanebeambte voeren. Op het postkantoor hoeft u geen gebarentaal meer te gebruiken. U kunt naar de tijd informeren, over het weer babbelen. U kunt rustig wat boodschapjes gaan doen en komt met datgene terug wat u gewild hebt. Op een terrasje kunt u bij een drankje de typische Spaanse tapas bestellen. Dat moet u beslist eens doen. U kunt bij de tapkast van een café of een barretje een keus maken uit verschillende hapjes. Mosselen, gevulde olijven, tonijn, slakken, slaatjes, worstjes enzovoort. Bij de douane voert u een gesprek met een douanebeambte. De in het Nederlands gegeven antwoorden zegt u in het Spaans. El aduanero. Buenos días, señor. ¿Cuántas maletas tiene usted? Usted. We hebben vier koffers en twee kleine tassen. Tenemos cuatro maletas y dos bolsos pequeños. Tienen ustedes algo que declarar? Nen idea. No, señor. ¿Qué hay en este bolso? Er zit een krant, twee balpennen, sigaretten, enkele ansichtkaarten. ...en een gids van Spanje in. Hay un periódico, dos bolígrafos, cigarrillos, unas postales y una guía de España. ¿A dónde van ustedes? Naar het Hotel Cervantes. Kunt u zeggen waar het Hotel Cervantes ligt? Al hotel Cervantes, ¿puede usted decir dónde está el hotel Cervantes? No está lejos. El hotel Cervantes está en el centro de la ciudad. ¿Cómo podemos ir a este hotel? ¿Podemos ir en autobús? Sí. Pero es mejor tomar un taxi. ¿Le gusta ir en taxi? Ya. ervan. ¿En Sí, me gusta. ¿Y dónde están los taxis? Aquí, delante del aeropuerto. Gracias, señor. U bent nu op het postkantoor en praat met de beambte. U zegt de Nederlandse tekst die tussen haakjes staat in het Spaans. En la oficina de Correos. Usted. Ik wil deze brief naar Nederland sturen. Hoeveel kost het? Quiero mandar esta carta a Holanda. ¿Cuánto cuesta? El empleado, veinticinco pesetas. En deze anzichtkaart? Y esta postal? 15 pesetas. Geeft u mij een postzegel van 25 pesetas en 5 van 15 pesetas? Deme un sello de 25 pesetas y 5 de 15 pesetas. Sí, señora. Tenga. Kan ik deze reischeck hier wisselen? Puedo cambiar este cheque de viaje aquí? Lo siento, señora. Aquí no cambiamos los cheques de viaje. Usted tiene que ir al banco. ¿Ligt de bank dichtbij? Está cerca el banco? No está cerca. Está en la plaza. Usted puede tomar el autobús número 20. In de volgende oefening zegt u de Nederlandse zinnen in het Spaans. Hoe laat is het? hora es? Het is half vijf. Son las cuatro y media. Het is kwart over negen. Son las y Het is vijf minuten over half tien. Son las diez menos 25. Het is tien voor drie. Son las tres menos diez. Hoe laat komt de trein aan? A qué hora llega el tren? Om kwart voor zes. We gaan nu een praatje maken over het weer. Met behulp van de afbeeldingen geeft u antwoord op de vraag. ¿Qué tiempo hace hoy en Santander? Hoy llueve. ¿Qué tiempo hace hoy en Madrid? Hoy hace viento. ¿Qué tiempo hace hoy en Barcelona? hoy hace mal tiempo. ¿Qué tiempo hace hoy en Sevilla? Hoy hace frío. ¿Qué tiempo hace hoy en Alicante? Hoy hace calor.